Dit is Carolijn Bari met het NOS-journaal. Er staan lange files op weg naar de Zeeuwse kust. Volgens de ANWB wijken veel zonaanbidders uit naar Zeeland. omdat tussen Katwijk en Scheveningen geadviseerd wordt om niet te zwemmen vanwege zeevonk. De Zeeuwse kust is vrij van zeevonk, zegt Rijkswaterstaat. Advocaat Corvinus wordt op het matje geroepen over een deal die hij in 2009 sloot met klokkenluider Ad Bos. Hij zou een percentage hebben bedongen van de schadevergoeding die Bos kreeg en dat mag hij niet doen. De klokkenluider kreeg in 2009 miljoenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontsnapte crimineel Ali B., die vorige week is opgepakt in Spanje... zit weer vast in een Nederlandse cel. Hij is afgelopen vrijdag al uitgeleverd aan Nederland... maar het openbaar ministerie maakt het vandaag pas bekend. B. liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Zuid-Spanje. In de Syrische stad Arie, is een gevechtsvliegtuig van het Syrische leger neergestort... Volgens rebellen die de stad in handen hebben zijn er twaalf doden en een onbekend aantal gewonden. Op het moment dat het vliegtuig neerstortte voerde het leger van president Assad luchtaanvallen uit op de stad. De Amerikaanse luchtmacht geeft Syrische rebellen luchtsteun als die worden aangevallen. President Obama heeft daarvoor toestemming gegeven, meldt CNN. Vorige week voerden Amerikaanse legervliegtuigen al succesvolle aanvallen uit bij een complex van Syrische opstandelingen, toen die werden aangevallen door strijders van vermoedelijk Al-Nusra. Die extremistische groep is gelieerd aan al Qaeda. De acties op de luchthaven van Brussel hebben nog niet tot vertragingen geleid. Veiligheidsmedewerkers zijn bang om hun baan te verliezen... en ook zijn ze ontevreden omdat de nieuwe veiligheidspoortjes niet goed werken. Uit protest doorzoeken ze extra goed de bagage van passagiers. Die wordt aangeraden om eerder naar de luchthaven te komen. Het weer is behoorlijk zonnig en erg warm tot 29 graden aan zee... en maximaal 32 graden in het binnenland... Vanavond bewolking, vannacht en morgen onweersbuien. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4, Hoogvliet-Vlaarningen. Daar is een van de tunnelbuizen van de Benelux-tunnel dicht. Het gaat om de rechterbuis naar het noorden. De A27 Breda-Utrecht in beide richtingen voor de brug Gorkum, 2 kilometer. De brug heeft even opengestaan. De N57 Rotterdam naar de Brouwersdam drukte richting de stranden bij Rokanje 8 kilometer. De N200 Haarlem-Zandvoort bij Bloemendaal 4. En op de N201 naar Zandvoort staat vanuit Hoofddorp 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven, leven.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu ZFM luncht. Ja, we weet het zo langzamerhand. Na de klok van één uur altijd een stukje cabaret. We hebben vandaag gekozen voor niemand minder dan Ruey uh, Verveer. Tot vandaag. En nu, na twintig jaar, kan ik gerust zeggen... ik hou van haar. Zeg je die rust? Nee, geen trillende handjes, niks, zeg. Oh, nee, Gewoon, ik hou van haar. Ja, natuurlijk. En dat zeg ik ook tegen haar heel vaak, op één dag. Heel vaak op een dag. Tenminste, zij zegt het, ik geef antwoord. zo, weet, zo werkt het, toch? Zo werkt het thuis. Zij zegt, kom bij jou, kom bij jou... Kom wel, kom bij jou. Kom bij jou weet je? En wij mannen zeggen het en wij mannen weten hoe we het moeten zeggen. We moeten geen pauze laten vallen. Wij zijn 24 uur per dag scherp. Kom wel, kom bij jou. Kom ook bij, bij jou. Want als je een pauze laat vallen, kost dat jou je hele vrije middag. En daar hebben wij geen zin in. Weet je? Mannen probeer het een keer. Laat een pauze vallen. Moet je kijken wat er gebeurt. Ik hoop bij jou. Huh? Oh, Ik hoop van jou. Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, meneertje. Ik hoorde toch echt een pauze. Ik hoor het toch echt een pauze. Moet je me iets zeggen of zo? Moet je me iets zeggen of zo? Moet je nadenken over mijn hout. Is dat nu aan de hand? Moet je nadenken over mijn hout. Nee, nee, nee, laat die af me niet meer weg. We gaan dit de hele middag tot op de bodem uitzoeken, ja? En we toch echt een pauze gaan ze aan de hand en zo. Wij hebben daar geen zin in. Wij willen seppen en slapen. Dat is wat wij willen. Dus ik weet niet van andere mannen hier, maar ik ben scherp. 24 uur per dag. Kom weg op wel. Maakt niet uit waar ik mee bezig ben ik nog een boek aan het lezen. Kom weg, op wel. Maar ja, uit. Ik ben scherp. En dat ook de hele dag. Want vrouwen willen de hele dag horen. Ze zeggen het de hele dag, zodat we het de hele dag kunnen zeggen. Want vrouwen lijden namelijk aan een soort korte termijn onzekerheid. Daarom zeggen ze de hele dag, weet je. Ik hou van jou, ik hou van jou. Oh, hou van mij, houd van mij, hou ik van mij. Dat is net nog gezegd hoor, tuurlijk. Maar ik hoefde ook niet te twijfelen hoor. Na twintig jaar weet ik dat hij van me houdt. Maar ja, het is alweer zeven minuten geleden, hè. Je weet niet wat er gebeurt in zeven minuten. Ik hou van jou, ik hou van mij, ik hou van mij, De hele dag. En wij mannen, we don't care. We zeggen het ook de hele dag. Zo vaak als jij het wil horen. Want we hebben in dit huwelijk maar één taak. En dat is jullie blij houden. Want als jullie blij zijn, is ons leven een stuk Draaglijke! Zo, so we don't care. Wil je het honderd keer horen? Honderd keer zeggen we het. Maar vrouwen houden rekening mee. Als jij het zo vaak wil horen. en wij zeggen het zo vaak alleen omdat jij het wil horen. houden rekening mee dat er een paar tussen zitten. dat terwijl we het zeggen. we het niet menen. Vrouwen houden rekening mee dat als je het zo vaak wil horen. en wij zeggen het zo vaak alleen maar omdat jij het wil horen. houden rekening mee dat er een paar tussen zijn. dat terwijl we het zeggen. we niet eens aan jou denken. Want wij mannen zijn de eerlijkste wezens die bestaan. Eerlijker dan de man loopt niet rond op deze planeet. Wij mannen zijn de eerlijkheid zelf. En daarom zeggen we het niet zo vaak uit onszelf. Want wij mannen zijn zo eerlijk, het liefst zeggen we het alleen maar op die momenten dat we het menen. Wij mannen zijn zo eerlijk, we zeggen het alleen maar op die momenten dat je het verdient. Weet je, je hebt dat ene ding gedaan waar we al maanden om zeuren en nu hoef je eens te vragen. Je begon zelf, je ging ervoor en met een passie en met overgave hoefde niet je hoofd naar beneden. Nee, je ging zelf en je ging goed en lang. En als je dat goed afrondt, dan zeggen wij uit onszelf, nou, ik hou van jou. <lacht> En dat is de echte, dat voel je aan alles. Dat komt van hier. Maar tot die tijd, we don't care. Koud van jou, kook van jou. Koud van jou, kook van jou. Koud van jou, kook van jou. jou, jou. Zo lang als jij dat wil. Maar dat doe ik thuis ook, hè. De hele dag kan ik het tegen zeggen. De hele dag, koud van jou, van jou. Maar wat merk ik nou? Als ik met mijn vrienden ben, kan ik het ineens niet meer zeggen. Ik heb in mijn hoofd een soort stoer mannen macho ding ontwikkeld. Zo je gaat toch niet zeggen waar je vrienden bij zijn. Jesus. Als je wil dat ze denken dat je echt onder de duim zit, moet je vooral constant zeggen waar je vrienden bij zijn. Je gaat toch niet bij je vrienden per ik hou van elkaar, dat doe je toch niet. Dat heb ik ontwikkeld in mijn hoofd, weet je. Dat... En weet je wat ik ook zeker niet doe? In het openbaar, weet je, in winkels. He, dan ben je ergens in een winkel, dan zie ik altijd een man. En dan hoor je plotseling, schatje meisje, tuurlijk, tuurlijk, schatje meisje, ik hou van jou. Dat weet je toch, schatje? Jij bent mijn schatje, jij bent mijn mooie vrouw. Kijk, die jurk kleurt zo mooi met jouw ogen. Het kleurt prachtig, maar alles kleurt met jouw met ogen. Want jij bent zo mooi, jij bent mijn schatje, ik hou van jou. Kijk, maar die tas ga lekker passen, zo vaak als je wil. Zo lang als je wil, Tuurlijk, schatje, ik hou van jou, meisje, meisje, tuurlijk, schatje. En als ik dat hoor, denk ik, jij bent zo vreemd gegaan, jongen. <lacht> en omdat ik niet wil dat mensen dat over mij gaan denken. Zeg het niet openbaar. En zeker niet als ik met mijn vrienden ben gaan stappen, weet je, Lekker gezellig wat drinken. En het is avonds gaat mijn telefoon ineens. Hé hey jongens, mijn vrouw, even ja. Hé, hey, hé, hey, hey. Hallo? Hoi. Hey. Is laat nog niet. Nee, nee, nee. nee niet te laat. Tuurlijk niet. Eén pitakaas, Neem ik voor je mee als ik... Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Yep. Hey. Vrouwen kunnen nooit het gesprek eindigen. Yep. yep. Maar dat is pas volgend jaar. Yep. Yep. en dan zeg ze, Ik hou van jou. En dan zeg ik. Tut! Maar ze weet het, hè? Oh, hij is met zijn vrienden. Dan gaan ze terug bij een Hallo? Oh, ik zeg net: Ik hou van je. Oh, je viel weg. Oh, oké, okay, nu dan. Ik hou van jou. Ik ook. Jij. Ja. Jij, ik hoop van jij. Je bent toch geen Turk? Ze doet jullie de groeten, ja. Ja, dat is dat ene ding wat ze net zei. Terug naar jou. Ja, terug naar jou. Nee, Neroe, zeg het. Ik hoop van jou. Zeg het. Dus één pittakaas, niet twee toch. Oké. Okay. Jup, yep, jup, yep, jup, yep. net jup, yep, jup. Yep. Zeg het. Ik hoop van jou. Als je het niet zegt, hang ik niet op. En ze kan dat. Dus dan moet ik het toch zeggen. Ik, ik, ik ook van jou. En zie je mijn vrienden kijken, wat was dat zo moeilijk? Want het speelt niet in hun hoofd, het speelt in mijn hoofd. Ik heb een soort van besloten, je kan het niet zeggen waar je vrienden bij zijn. En bovendien, ik vind ik ook romantischer dan ik ook van jou. Kijk, dit is altijd het moment dat vrouwen denken, oké, okay, je was leuk. Want vrouwen vinden dat niet, hè? Vrouwen willen dat hele ding horen. Ik hou van jou. Ik ook van jou. Toch? Z -z horen jullie bij elkaar? Hij doet heel tijf lachten. Hij zei, kijk eerst. Maar nu het zegt. Hij zal een paar jaar hebben mijn leven, maar nu het zegt volgens mij. Hem, Als jij tegen hem zegt, ik hou van jou. Wat zegt hij terug? Ik ook van jou toch? En daar neem jij genoegen mee. Maar het is niks. Echt waar, ik ook is veel spannender. Dit is saai, dit is saai, het is eentonig. Kijk, ik hou van jou, ik ook van jou. Ik hou van jou, ik ook van jou. Als hij met zijn vrienden is en jij belt... en je zegt ik hou van jou, zeg zegt hij ik ook van jou. Je hebt het niet eens door. Als hij zegt ik ook, moet hij erbij zijn. Hij kan niet zeggen ik ook op een rare manier. Heb je het gelijk door? Ik hou van jou, ik ook. Heb je door. Dus daarom, moet hij, daarom is ik ook spannender, want dan weet je dat hij erbij is. Je hebt geen idee wat ik het over heb, hè? Nee? Ik weet niet eens of hij bij mij past. Ik weet niet wat... Zal ik het even voordoen? Moet je opletten. Moet je opletten hè? Let goed op. Ik zeg het tegen mij, ik al Ik ook. Zag je? Zag je? ik kan het wel, hè? Ik ook. Je voelt het, hè? Je maakt het niet af, dus er is spanning. Ik ook. Hoe? Het gaat komen. Hoe? En heb ik nog niet eens mijn best gedaan, hè? Ik ga nu mijn best doen, maar je moet wel opletten, hè? Ja. Oké. Okay. Zeg eens even van jou. Ik ook. Helemaal rood, hè? Helemaal rood. Ik hou van jou in saai zit voor de toch? Nou, heb je opgelet? Nou, hou het even oefenen. Zeg eens tegen hem, ik al van jou. Wat doe jij nou? Ik je het raar dat ze nog steeds naar je kijkt? Zo, ik weet het niet. Zeker hoor. Weet je wat wel leuk is Iraan? Voor de rest van hun leven... elke keer wanneer zij tegen hem zei: ik hou van jou... denkt hij aan mij. Maar hoe was dat met uh, ik hou van jou, uh, ik ook van jou. Zo is dat, hè? Uh, Summer Holiday, Cliff Richards...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 Our dreams come true. herkend dat het om het circus gaat. Het nummer heet Circus Rens. Dan gaan wij het niet maar dat de, Nee, we gaan het niet over Circus Rens hebben. Maar Dolly, want jij hebt wel heel leuk nieuws voor de luisteraars. Oh, ik heb, zo, ik heb zoiets leuks. Het gaat wel over het circus, over Circus Renaissance. En zoals waarschijnlijk een heleboel Zandvoorten zal weten... Uh, komt het circus deze week naar Zandvoort... Heel gezellig, het is een heel gezellig uh, klein, klein circus. Niet al te groot, maar met wel allemaal razend goede acts. Goede acrobaten, dierenshow, weet ik het van alles en nog wat. En nou komt het leuke van het hele verhaal. Wij mogen aan onze vaste luisteraars kaarten weggeven. Hoe vind je die nou? Nou, dat is helemaal goed, want het is, natuurlijk, Leuk, toch? Het is nog vakantieperiode. Een hoop kinderen ja. nog lekker thuis. En uh, Zo is het. Uh, ouders zoeken allerlei vertier voor de kinderen. Ja. Ze gaan naar de Efteling, ze gaan naar Slagharen... ze gaan overal naar pretparken. Het uh, kost nou, vol geld. Ja, dierentuinen. Dit, bij dit circus zijn de... Ik heb even naar de, naar de prijzen gekeken van de kaartjes. Nou, ja. Die zijn heel redelijk, die zijn echt niet uh, onbetaalbaar... Nee. En, en helemaal uh, niet als je ze, hier als je ze krijgt. Ja, ja want uh, voor de vrijdagavond om half acht... dan hebben ze een voorstelling. En voor die voorstelling mogen wij wat kaarten weggeven. Dus bent u geïnteresseerd... dan heeft u tot twee uur de kans om te bellen met 5730393. En dan uh, laat u weten dat u uh, graag in aanmerking komt voor die kaartjes... en dan laten wij ze voor u wegleggen. Dus... Bel voor twee uur, want daarna zijn we er niet meer. Dan zijn we weg. Dan moet u weer tot morgen wachten of overmorgen. Dus tot twee uur bellen naar 5730393... voor de gratis kaartjes van Circus Renaissance... op uh, vrijdag 7 augustus, is dat meen ik, of 5 augustus? Uh, zondag 9, uh, zaterdag 8, vrijdag 7. 7, ja. dus uh, inderdaad, vrijdag 7 augustus, half 8... We horen het graag. Ja, en Dolly, uh, ja. even de luisteraars. Want die zijn natuurlijk misschien, ja. ja, als ik nou een gezin met, met vijf personen heb... ja. Dan, hoeveel kaartjes geef je weg per persoon? Uh, nou ja, we hadden in gedachten om ze per tweetal weg te geven. Maar ja, ja, goed, dan moeten we dan maar even uitzien te komen. Ik weet het niet. Ja, dus. hangt er ook een beetje vanaf hoeveel mensen er bellen. Ja, toch? ja allemaal. Ja, ja zeker, zo is het. Nou, <laughs> uh, noem maar even het telefoonnummer. 57-303-93 en dan neem ik op en dan noteer ik uw gegevens. Nou, helemaal goed. Lekker naar het circus. Aankomende vrijdag... Met, uh, met de kinders en uh, een hoop plezier of maken. Of zonder. Mag ook. Of alleen de kinders. Mag, ja, ook. Mag, ook. mag ook. Hoor eens even de wind waait door de bomen. Ik ja. heb het raam opengezet. Je hoorde ja. het helemaal op de radio. Gelijk, ja, hè? Ik, ik, ik zag op ja. Facebook dat Sinterklaas ook wel in een dorp is geweest. Hè? Met een strandboven. Ja, dat zo... klopt. Ja. ja, Dat was het zoveeljarig bestaan van de strandhuisjes. 80 jaar geloof ik. Als hij speciaal uit je even Sinterklaas Op, een, op een, zo'n uh, zo strandscooter. Zo uh, hoe noem je zo'n ding? Ja, uh, zag ja. ik ja achterop. En hij had ook nog één piet Meegenomen, hoe vind je dat nou? nou, nou van, Verwacht je toch niet? Top van die man, hè? Ja, geweldig. Oh, wat een wind inderdaad. Ja. Dat, wind... ik denk dat ik het raampje maar sluit. Want <laughs> het is niet leuk om te is, horen voor de luisteraars, Het is, is, is wel uh, lekker fris, nou. Oh, heerlijk. Ja, dat is... Ja. Uh, hey, uh, ja. Je, je hebt natuurlijk uh, in de media wel vernomen... dat onze Silla Black helaas niet meer is, hè? Nou, dat is toch ook wat. Dat is toch veel te jong. 72 jaar was ze pas, hè? Ja. Ja, en, en, oh, mijn nieuws waait bijna weg. Ik ga echt het raam dicht doen, jongen. Nou, dan ga ik de Lovers concert draaien van Cilla Black. Ja, ga. En Stella Black, ze trad vroeger op op dezelfde locatie... waar de Beatles optraden in Hamburg. En de Beatles hebben destijds ook een nummer voor haar geschreven. Dat heette uh, It's For You. Uh, helaas overleden op veelste jonge leeftijd. Leroy, ja. jij hebt ook nog wat voor ons, hè? Ja. Uh, welke, welke wil je horen? Henk me na. na. Ja, ik weet, ik word wat ouder. Ja. Dan gaan we die draaien. Ben ik voor jou nog de held, of is dat veranderd? Een rimpeltje daar, een grijze haar. Ja, ik ben wat sneller moe, maar dat krijgt iedereen. Toen jij naast me liep, opeens naar me riep. Ik hou je niet bij, want je rent, maar dat is weer over. Voorbij. Je roept tegen mij, loop toch eens eventjes door, want ik heb niet veel tijd. Ja, ik. Zijn geneugden die ik nooit zou willen missen Ik kijk omheen, zij stopten meteen Ze zitten op een bank in het park, of weken te vissen Dat is niet voor mij, nee ik voel me nog vrij Ik zit nog volop in het leven, en dat wil ik zo houden Ik hoef niet te rennen, ik heb ook geen haast Toch ben ik van binnen nog jong Soms sta ik verwaast Ja, ik weet, ik word wat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 Nick en Simon, pak maar mijn hand. En eh, luisteraars, Dolly, pakt uw hand, want... Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, hier volgt dan een update van het regio van 3 augustus 2015. In Overveen is gisteravond een 29-jarige Rotterdammer opgepakt voor een mishandeling. Het slachtoffer van de mishandeling liep vanaf het strand naar zijn auto... en ontsloot vanaf een afstand alvast zijn deuren. En toen hij bij zijn auto aankwam, zat plotseling de Rotterdammer achter het stuur. Toen het slachtoffer hem aan zijn arm uit de auto wilde trekken... kreeg hij direct een vuistslag in zijn gezicht. Een surveillerende politieeenheid pakte de man direct op en de verdachte zit nog vast. Drie mannen hebben zondagmiddag geprobeerd in te breken bij een woning op de Ramaarstraat in Haarlem. Een getuige belde een goed signalement van het drietal door naar de politie. Op de kruising Donderslaan met de Vlemingstraat zagen agenten de drie mannen lopen... Ze sloegen direct op de vlucht, maar twee van hen, een 22-, een 22 en een 20-jarige Haarlemmer... konden na een korte achtervolging worden aangehouden. De derde verdachte werd door de politie herkend, dus zijn identiteit was bekend. Hij werd later op de avond gespot op de kop van de zeeweg in Bloemendaal. Ook deze verdachte, een 22-jarige Haarlemmer, werd aangehouden... en overgebracht naar het hoofdbureau van politie in Haarlem, waar hij werd ingesloten. De rode plaagalg dinoflagellaat kan op deze tropische maandag het zwemplezier in de Noordzee bederven. Wie maandag afkoeling wil zoeken in zee komt misschien wel bedrogen uit. In elk geval was gisteren een zwemverbod voor de kust tussen Scheveningen en Katwijk van Kracht. Overal wapperde de rode vlag van de politie en zij hielden extra manschappen achter de hand om de badgasten te waarschuwen.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 Op de woordenwisseling met een winkelmedewerker volgde een worsteling. Waarna de kassalade op de. <laughs> ik legde de klemtoon verkeerd, hè? Waarna de kassalade. Ik zei de kassalade. Kassalade op de grond viel. Nou, een bordje salade is ook lekker. Ja, ja. Waar <laughs> ja, de op de grond valt. Dat hij geen greep gedaan. Maar nu wel. De klant deed een greep uit die kassa. De politie kwam met spoed ter plaatse en kon de man vrij snel aanhouden.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 In de Bibliotheek Zandvoort een exemplaar van leven op liefde en dood in ontvangst uit handen van Marco Termes zelf. Dus dinsdag 11 augustus om 11 uur in de Bibliotheek Zandvoort aan de Louis Davids Carré 1. En de entree is gratis, dus u kunt er gezellig bij zijn. En dit was dan het, uh, het regionale nieuws voor vandaag.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 En aan het eind van de middag is het dan nog zo'n 22 graden aan zee. En elders in de regio gaat het dan terug naar 26 tot 28 graden. Vanavond neemt langzaam de bewolking toe... en in de loop van de nacht is er ook kans op buien. De kans op onweer is bij die buien in onze regio heel klein. De westenwind neemt in kracht af... en de temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 17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 Ja. Nou, dat klinkt niet heel negatief, door ik toch? Nee, ja. het blijft gewoon toch lekker. Ik bedoel, we mogen genieten. Heerlijk. Oh, zo is dat. Ja, ha, dat is trouwens uh, een, een bericht van Burgernet, zie ik net. Uh -huh. In de Zandvoort is er in de Lorentstraat een vernieling van een autoruit door een persoon. Man van ongeveer 35 jaar oud. Korte broek met witte bies, ontbloot bovenlijf en een wond in zijn gezicht. Mocht u zo iemand zien, bel dan met Burgenet 0800 0011. Dus 00 Heer vernieling. Ja. Nou, wat bezielt de mensen, zou je zeggen. Ja, weet jij het? Verzoek van Willem Bruist Havana Nagia. Nou, Luna was dat ik ben helemaal ademloos. Ja, we hebben net uh, Hava Nakila gehoord. En uh, dat is nog een beetje het nadreunen van Hava Nekila. Want het werd zomer, dankzij Rob de Nijs.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 Verder langs het strand En als een jongen pakte ik je hand Het werd zomer. Leroy, ken jij uh, een Grad Dame? Ja. ja. Uh, ken je dan dit liedje ook? Nee, ja. die kennen wij nog Die kennen nee. wij nee. <lacht> ken... nee. nooit van gehoord. Ja, ah, dat, dat, dat, dat, dat systeem, <lacht> jongen, dat, is, dat werkt hier allemaal zo fantastisch. Dat is niet te geloven. Nou, goed. Ja, die hebben we al gehad. Oh, Ik moet ja. een grat Dame hebben. Nou. Ja, waar zit die dan? Ja. Oh, die zit in de keuken, denk ik. Zal ik okay. hem even halen? Als hij boven aan de hemel staat, ja, staat grat, dame. De... <lacht> ja, jij maakt er helemaal wat van. <lacht> <uit. lacht> even kijken hoor, of ik, ja, hem, kijk of, hem nou, even. of ik hem nou kan vinden. Want ik heb hem uh, even snel naar een lijst gesleept, die grat. Maar dan ben je hem weer kwijt, zeker? Ja, dan is hij... Uh... Ja, die laat zich niet I zo makkelijk slepen. De grat, grat weer de hoek om. Ja, een ja, ja, weg is nou, weer Ja, Leroy, het is spijt me, jongen. Ja. Wat gaan we dan doen? Ja, dan gaan we maar. We gaan maar even wat voor Yvonne draaien, Leroy. Goed plas. Ja, De ja. Green Green Grass of Home, die vindt ze prachtig, maar we hebben al honderdduizend keer gedraaid van Oscar <laughs> Harris. Dus we gaan hem nou, we gaan hem nou draaien van Goby Grant. En, en dat is allemaal dankzij de Pijnenburg Reclame.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 the green Reaching. Smiling sweetly. It's good to touch the cream, cream grass of home. Speciaal voor Yvonne in Bloemendaal namens Lego. En daar komt hij heel graag, dame. Als het goed is. Grat? Ja! Is dat grat, lero of is dat grat niet? Ja, wel! Nee, nee, nee, <laughs> Met je Gypsy Luxie geun een bloedje, loop naar mij zoals het moet, ik zeg nee, na, nee, nee, nee.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 In mijn ogen zie je vast een traan, maar Ik heel ver hier vandaan. Ik zeg: Nee, na, nee, na, nee, na, nee, na, nee, na. nee, nee, nee, nee, Je dame was dat, Leroy? Ja. Nou, uh, kijk ik op mijn klokje. Het is alweer bijna afgelopen, man. Want, uh, ja, zo, zo snel gaat het allemaal voorbij. Ja. Vind je jammer? Ja. Ga je morgen weer mee? Of, uh, of zeg je van... Ja, uh, ja, ik ga wel mee, ja. Oh, oh uh, helemaal gezellig. Nou, dan draai ik voor jou nog een... Uh... Nee, dat, dat zijn de kleinkinderen ah. weer van... <laughs> van, Henk <laughs> haar, van Henk Wijngaard. Dat gaan we niet doen. De Jackson 5. Uh, Klein stukje nog. Luisteraars, allemaal dank voor het luisteren. Tot morgen weer bij het nieuwe ja, fijne dag. Fijne dag, hallo. Doei. doei, doei.